4 uur. De Radio 1 sportshow. Tom van teck en Tim Overding. Ja, goeiemiddag. We gaan natuurlijk meteen weer verder. Het Franse grondgebied was ons niet zo gunstig gezint. De Nederlandse wielrenners, vandaag rijden we naar Zwitserland. Misschien dat dat wel de verklaring is dat we voor je mee rijden. We kijken mee hoe de Britse tennisliefhebbers massaal achter Andy Murray gaan staan. Gaat het om lukken om op Wimbledon eindelijk eens een keer Engelse geschiedenis te schrijven door deze schot? Federer is de laatste hindernis die hij moet slechten deze middag. Eerst nu het NOS nieuws met Mark Visser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 En waar wij nou zo benieuwd naar zijn, is de aangifte en de meldingen van die, die personen die deze ja, ontzettend gevaarlijke persoon hebben moeten ontwijken. Wij weten wel dat er auto's op de weg waren. Het was gelukkig niet heel erg druk. Maar het was toch ontzettend gevaarlijk wat daar gebeurde. Ja, de politie wist de auto te stoppen door de bandenlek te schieten. En het lukte agenten om een van de mannen aan te houden. Een 43-jarige man uit Engeland. De ander is nog voortvluchtig. In Spanje zijn opnieuw mensen opgepakt voor het maken van vervalsingen... en het verkopen van die schilderijen. Nu zijn er 60 nepkunstwerken van onder andere Picasso in beslag genomen. Negen mensen zijn opgepakt en ze komen allemaal uit Spanje.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 Je kon het hier horen, Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen... door de Australische Formule 1 coureur Mark Webber. Coureur van Red Bull, die passeerde vier ronden voor het einde... de Ferrari van de Spanjaard Fernando Alonso, die tweede werd. Sebastian Vettel van Red Bull die kwam op het circuit van Silverstone... als derde over de streep. En Alonso voert nog steeds het WK-klassement aan. Dan het weer, vooral in het noorden nog buige regen. In het midden- en oosten kans op een beetje zon. Morgen opnieuw wisselvallig, met kans op een bui. Af en toe zon en ongeveer 20 graden. ANWB Verkeersinformatie files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Knoppen en Muiden 3 kilometer. Richting Amsterdam tussen Knopend Hoevelaak en Amersfoort Noord 2 kilometer. Bij Knopend Muidenberg 2 en verderop bij Muiden nog eens 2 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. De volgende boodschap is niet bedoeld voor mensen waarvoor deze niet bedoeld is...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 De Franse Ronde in de Zwitserse Bergen. Schotse hoop voor Engelse tennisfans. Dat klinkt misschien anders dan anders. Maar wees gerust, de Tour en Wimbledon blijven hetzelfde. Ontknoping in de komende uren in Radio 1 Sportzomer. We beginnen bij het fietsen. Want Joris van den Berg, Gio Lippens. We kijken naar een heerlijke etappe. Jonge, jonge, een etappe die vanaf de start, vanaf het moment dat die vlag viel, ontploft is letterlijk. Continu aanvallen, voortdurend Nederlanders die het uh, probeerden. Op dit moment hebben we vier Nederlanders in een achtervolgende groep. Maar op kop rijdt nog steeds die Frederik Kessiakov, die zweet van Astana. En hij is begonnen nu aan de lange, lange afdaling nadat we zojuist die korte Solsi hebben gehad. Daar kwam hij als eerste boven, gevolgd door Pino, Kern en Kruiswijk. En die afdaling, die loopt wel lekker hoor. Je zag hem zojuist uh, zitten... Helemaal dat hoofd, die kin echt op het stuur, langs het tellertje. Helemaal voorovergebogen in de aerodynamische houding. En zo gaat dat nog wel even door voordat we dadelijk gaan beginnen aan de ene laatste klim. De caudela Cockerelle en dan de, de la croix Dat schijnt een heel stijl kreng te zijn. Eerste categorie wordt dat. En dan de afdaling naar poiront 3. Daar zal nog van alles gaan gebeuren. Maar die achtervolgers, die achtervolgers met die vier Nederlanders erbij, Joris. Ze zitten op 1 minuut en 8 seconden. En dat is een flink gat. Ook al gaan ze loeihard naar beneden nu in diezelfde afdaling, die inderdaad prachtig loopt. Het is wel telkens even remmen in de bochten. Dan gaat het slechts 70 en daarna weer optrekken. En zo aerodynamisch mogelijk naar beneden. Met vooral Roy voorin, de Fransman die eerder op de dag voorop reed. Maar nu dus in deze tweede groep zit. Met daarin ook Tendam, Hogerland, Kruiswijk en Mollema. De vier dappere Nederlanders van deze dag. Die deze etappe kleur geven. Gio. Ze geven ze kleur. En uh, een van de mannen die rijdt op achterstand. Robert Geestink meteen al uh, bij de allereerste klim had hij al wat uh, problemen. En hij rijdt op dit moment. We hebben zojuist gebeld met Adrie van Houwelingen. Een van de ploegleiders van Rabobank. Hij rijdt op twee minuten van het peloton. En het peloton dat rijdt weer op 2.48 van de koploper van Kessie Jakov. Maar ik kan me niet voorstellen dat er in het peloton helemaal niks meer gebeurt. Hoor. Ze kijken nu even naar elkaar. Ik zie Boasson zie ik praten met Christian Knees met de mannen die erachter... Zitten. Richie Porte zit daarbij, Rogers zit daarbij. Dat zijn allemaal de knechten van Bradley Wiggins. De vraag is, wat gaan we doen? Houden we de benen maar even stil? Het kan, want ze gaan bergaf. Op Wimbledon de mannenfinale. Roger Federer tegen het Britse Eilandenrijk. In de persoon van Andy Murray, Marcella Mesker, is de druk op zijn schouders van Murray. Is die zichtbaar in deze eerste set? Nee, ik vind eigenlijk van niet. Hij begon uitstekend, kwam 2-0 voor. Goed, Federer leek meer nerveus. Die maakte wat fouten die eerste 2-3 games kostte hem een break, maar die kwam snel terug. En nu is het 5-4 en komt Andy Murray op setpoint. Want Murray brak uh, Federer in de negende game van deze set. En nu serveert hij ineens. Geweldig als je dat op zo'n moment kan doen, op 30-15. Dan weet je, ik moet dit punt pakken, dan kom ik op setpoint. Nou, dat staat hij nu. Hij heeft er twee. Gaat Andy Murray die eerste set pakken, die zo belangrijk voor hem is? Het is een vierde Grand Slam finale. In de vorige drie won die geen set. Twee keer verloor hij van Federer, dik. En één keer van Djokovic. Maar nu gaat hij de eerste set pakken. Hij doet het. En die Murray doet het. Het is pas de eerste set, maar ja, er wordt hier al gevierd als een overwinning. De Britse vlaggetjes uh, gaan omhoog. En Murray pakt de eerste set van uh, Roger Federer met 6-4. En dat is het perfecte scenario voor de Brit. De tool. ZANG Het duurde even, maar het was ook best mooi hè? natuurlijk. Get to France van Mike Oldfield. We gaan allemaal niet naar Frankrijk, we gaan naar Zwitserland. Goeie lippens. Ja, inderdaad, de Tour de France in Zwitserland. Maar we zijn hier wel eens vaker geweest door in dit gebied... De Zwitserse Jura bij de Doeps in de buurt, zo heet die streek. En ik kijk naar een peloton dat één ongelooflijk lang uitgerekt lint is. Niet één renner die naast een andere renner rijdt. Ze rijden allemaal achter elkaar. Want ze zijn nog steeds bezig met die ellenlange afdaling. 37,2 kilometer van de streep. Straks in Porrentruy. Drie minuten en elf seconden is de achterstand van dat peloton op de koploper, op Kessiakov. En ik kan u ook melden, we hadden net al gemeld dat Robert Geesing twee minuten achter het peloton rijdt in een groepje. Nou ja, niks aan de hand dus in ieder geval uh, wat dat betreft. Behalve dat hij het klassement natuurlijk al maar dat kon hij gisteren ook al, al helemaal uit zijn hoofd kan zetten. En Kenny van Hummel werd zojuist vanaf de kant gemeld. Die rijdt in een groepje op 6 minuten en 20 seconden van de koploper. Dus de bus rijdt ook nog niet eens op zo'n grote achterstand van het peloton. Het valt allemaal dus nog wel mee, hoewel het verschrikkelijk hard is gegaan in deze etappe tot nu toe. Eén man op kop die probeert met de moeder warnhoop weg te blijven. De voorsprong die hij heeft op de achtervolgende groep is 1 minuut en 17 seconden. En wie doen daar vooral het werk, Joris? Dat zijn vooral die mannen van Francis de Cheux. Met name Je Roy, ik noemde hem net al. En daar komt die andere man van Ager de Zer ook naar voren. Dat zal Perrault wel zijn. De Fransen hebben zin in deze rit. Ook al zijn we in Zwitserland. En wat een afdaling was het inderdaad. Met rotspartijen langs de kant. Heel veel groen. Gelukkig ook heel veel vangrails. Want het ging bij vlagen knoert hard. En die renners die kunnen sturen hoor. De motaars ook. De ploegleiders ook. Het is een krank. Zinnig circus bij de Tour. En het is nog altijd weer fantastisch dat het allemaal eigenlijk weer goed afloopt. Zo hard naar beneden met van die kleine bochtjes. Met joelende, zingende mensen langs de kant. Die geen benul hebben van hoe hard het gaat. En hoe moeilijk het is om je daar doorheen te manoeuvreren. De renners zitten er nog met die vier Nederlanders erin. Met Johnny Hogeland met Laurens Dam, met Steven Kruiswijk en Bauke Mollema. Vier man in de achtervolging met hun medevluchters op die ene man vooraan. De zweet met de wat aparte naam. Frederik Kesjak. Of. Bart Voskamp, uh, oud-wielrenner, andermaal hier uh, om mee te analyseren deze etappe. Ik uh, zei mijn eerste flits richting Gio, een geweldige etappe, dat mag ik zeggen... Dat mag je zeker zeggen. Ik denk dat iedereen het erover eens is dat we vanaf kilometer nul strijd hebben gehad. En uh, ja, dan zie je eigenlijk een koers in een koers. En dat duurt dan twee uur voordat je pas weet wie er weg is. Dus ik zat thuis eerst nog te kijken en uh, te voorspellen wie er weg zou rijden. En dan denk je, dat, je te, dat ze weg zijn. En dan toch weer niet en dan weer wel. En dat is, dat is zo mooi om te zien. En uiteindelijk uh, nou, hebben we een hele mooie kopgroep. En uh, nou, supermooi dat we natuurlijk vier Nederlanders erbij hebben zitten. Dus drie Rabo-renners. Is ook heel lang geleden een keer gebeurd. Dus uh, ja, supermooi vandaag. En dat lang wegkomen, is dat omdat zoveel mensen het wilden? En die Britten, noem ik ze maar even, van dat team van de, van de koploper, die hebben gewoon één straftempo de hele dag. En dat is sowieso lastig wegkomen. Ja, die Britten die hebben, het, uh, de Sky hebben het heel lastig gehad. Uh, het mooiste voor zo'n ploeg is om te achtervolgen op een klein groepje... zoals de laatste dagen is geweest. Maar op een gegeven moment reden er 25, 30 man weg. En om dat te controleren is gewoon heel moeilijk. Ja, dan zullen ze toch weer recht moeten trekken... in de hoop dat er dan kleine groepjes wegrijden. En dan moet je heel scherp zijn. Wie zit er mee? Wie zit er niet mee? Wat is de achterstand van de, van de, van de, van de kortste renner? Ja, en daarop anticiperen. Maar ze hebben een supersterke ploeg. Ik, ik zie Borson Haken bijvoorbeeld zo lang op kop rijden, zeker in de beginfase. En dan, dan bleven ze gewoon op 30 seconden rijden... met een heel, hele grote koproep en hij deed alles alleen. Dus die, die, die ploeg is enorm sterk. Is het inderdaad de ploeg die dan ook nu kan gaan bepalen... wat ze gaan doen, Team Sky? Ja, Team Sky wel. Ondertussen krijgen ze ook nog wat, wat hulp van, van Likigas. Dus ik denk dat ze hoop, er hoop op hebben dat Sagan waarschijnlijk nog uh, zou kunnen winnen. He, we hebben op het eind hebben we nog een hele lastige klim. Waar hij goed mee kan. Het is een goede daler. En dan denk ik dat er een, een, een geselecteerde groep naar de streep gaat... waar Sagan uh, de snelste van zou kunnen zijn. Want als Team Sky constateert, daar zit geen bedreiging voor het geel voor in die, uh, in die koplopers. Dan zal een andere ploeg het moeten gaan doen. Ja, precies. Dus dat gebeurt een beetje in deze fase. Dus Team Sky heeft het, uh, heeft het relatief binnen de perken gehouden. Dus dan, dan houden ze de trui en degene die dan nog de rit wil winnen... Ja, zal het laatste stukje moeten dichtrijden, in dit geval Likigas. Maar we moeten nog, uh, de, de bergen, ze gaan ze ook voelen. Hè? Het zijn allemaal niet zulke spectaculaire op zich. Maar het zijn er wel heel veel achter elkaar. Hè? Ja, dit, is, dit soort ritten kunnen gewoon lastiger zijn als lange calls. Want dit zijn, dit zijn heuvels, bergen, waar iedereen nog net kan aanklampen. En dan denk je dat je erbij zit en ben je even hersteld, dan begint de volgende. Dus ja, je, je, je rijdt je spieren, je benen rijden gewoon volledig kapot. Dus vaak, vond ik, is dit zwaarder dan een lange bergrit. Want dan zoek je je tempo, zoek de groep op. Maar nu is het continu blijven aanklampen. Je kunt nog net aanklampen, maar het doet vreselijk pijn. Van de Zwitserse bergen naar Duitsland. De grote prijs van Aken, het CHIO. De tweede oploop, Ed van der Bent, met een Nederlandse deelnemer. Een Nederlandse deelnemer en geen berg hier, maar wel veel hindernissen. met de maximale hoogte van 1,60 meter. En, 60 centimeter. en dat is uh, toch behoorlijk als je het uh, op de muur afzet. en uh, probeert daar uh, zelf overheen te springen. Mij lukt dat in ieder geval niet. <lacht> en de enige Nederlander uit het drietal dat in de eerste ronde startte. die zich uh, wist te rijden in de tweede ronde, weliswaar met één springfout. Want de beste 18 nemen dan uh, hun fouten even. Wil mee. Mark Houtzaag een uitstekend resultaat met de 16-jarige Henk Sterhofs opium. Totaal ander parcours voor deze tweede ronde. Het is niet een, een, een, een korte parcours, maar liefst toch weer in dit geval 12 hindernissen met 15 sprongen. Daar mogen ze dan maximaal zo'n 7, 88 seconden over doen. De exacte tijd is nog niet helemaal duidelijk, want die is inmiddels alweer verruimd. Maar inmiddels is hij gevorderd tot en met hindernis 5. En eerst heeft hij al een hele mooie dubbelsprong van een stijlsprong met een sprong daarachter. Een Oxen heeft hij al goed volbracht. Is nog altijd foutloos. Komt daarvan de korte zijde die bevolkt is door 10 van de totaal 45.000 toeschouwers. Hier naar de driesprong. Eerst element trippelbaar. Twee gelosprongen erachter de oksen, Dan op één gelofsprong de, angst, de stijlsprong. Gaat die voortreffelijk doorheen met dit paard. Naar de okser in de verlengde daarvan. krijgt nu een beetje last van, uh, van de zon. Waar het paard tegenin moet gaan kijken. En gaat even kijken over een, uh, een stijl sprong boven een waterbakje. Dan vervolgens in het verlengde daarvan weer een hoogbreedtesprong. Voor en achter 1,55 meter. En de uh, acht van voor en achter rekent ook 1,55 meter. Dat noemen we dan een vierkante okser. Aan de schaduwzijde nu. Het is een spel van licht en schaduw waar de paarden in komen. weg naar de laatste sprong. Hij blijft fout. Nee, daar gaat de laatste af. Jammer. Jammer, jammer. En dan geeft het paard even met die achterbenen waarmee hij ook die boom raakte. Geeft hij even zo'n wapper naar achteren als een soort ja, teleurstelling van het paard zelf. Vier strafpunten van Mark Houtsager brengt ze totaal over beide ronden op acht. Degene, dat zijn de zeven die foutloos waren in de eerste ronde. Daar gaat het natuurlijk zo dadelijk om en die starten op het laatst. Maar geen slechte performance hier optreden hier van Mark Houtsager. Van de wimbleden van de Paarden met al die hindernissen. Daar het van de Tennis. Marcella Mesker met maar één hindernis. Dat net in het midden. Hè? Ja, ja, en een paar lijntjes ook nog. Maar het is uh, spannend hoor. Het is goed tennis. Het is uh, ja, een Wimmelden finale vol historiewaardig. Want uh, wat staan ze hier te spelen? Roger Federer, de huidige nummer drie van de wereld. En Andy Murray, de nummer vier. Federer is al verzekerd van plaats nummer twee... Als hij wint, wordt hij weer nummer 1. Maar goed, het staat uh, 1-0 in de tweede set voor Federer. En Murray heeft het moeilijk. Hij staat nu op voordeel, maar hij heeft al een breakpoint moeten wegwerken. Maar het is een glansrijke voorhand weer. God, wat speelt uh, Murray goed. En wat heeft Ivan Lendl toch ook goed werk met hem verricht. Ze trainen samen, hij heeft hem... Uh, ja. Niet veel geleerd, maar gewoon dat mentaal positief zijn op de baan. Je ziet hem kalm, je ziet hem aanvallen als het moet. Je ziet hem goed serveren op de belangrijke punten. Ja, en dat ben je een groot kampioen. Kijken of hij dat vol kan houden. Het staat in ieder geval één gelijk nu. Murray overleeft een breakpoint aan het begin van de tweede set. Terug naar de koers, Gier, met nog steeds een eenzame koploper. Jazeker, nog steeds een eenzame koploper die nu begint aan de klim naar de Côte de la 4,27 kilometer moet hij nog klimmen dan is hij boven, Coachje van de tweede categorie. Op twee na zwaarste categorie, want daarna krijgen we natuurlijk nog de eerste categorie. En de or-categorie, de buitencategorie, maar die zijn weggelegd voor de klimmetjes in de Alpen en de Pyreneeën. Dat zijn pas echt zware klimmen. Ik kijk trouwens naar Tony Martin in het peloton. Nee. Hij heeft gewoon zijn nummer een beetje frommelig op zijn shirtje geplakt. Ik dacht even dat hij weer gevallen was in deze etappe. Hij rijdt naast Sylvain Chavanel. En zij rijden weer vlak voor die Jens Folk, Die toch eigenlijk de aanstichter is geweest van alle ellende tussen aanhalingstekens van vandaag. Want hij heeft zo ongelooflijk hard op kop gereden in het begin van deze etappe. Dat de meeste mannen aan de achterkant eraf wapperden. Het commando in het peloton is inmiddels overgedragen. Sky doet het werk niet meer. Bart heeft een vooruitziende blik. Hij weet... Ik inderdaad dat ze daar bij Sky denken. Bradley Wiggins in de gele trui. Andere heren voor het klassement. Jullie mogen nu het werk doen om het gat met deze kopgroep dicht te rijden. En wie weet, misschien kan dan Nibali. Of toch die Peter Sagan als hij die, die laatste klim van die eerste categorie overleeft. Misschien kan die dan toeslaan. Nibali natuurlijk een fantastische daler. En hij kan ook goed klimmen. Staat hoog in het klassement op de derde plek. Met 16 seconden achterstand op Bradley Wiggins. Ja, het is nog niet gedaan hoor. Ook daar kun je nog een hele mooie strijd krijgen vandaag. Die strijd om de Gele trui in de afdaling naar Poron hier in Zwitserland. Eén man op kop, Kessia En daarachter op 1 minuut en 50 seconden. Die groep van veertien man met vier Nederlanders, jongens. Vier en, Nederlanders. En ze zitten allemaal een beetje vers, verspreid over die groep. En die groep gaat nu dwars door een groot dal vol in de wind. De wind komt links naar voren. En nu beginnen ze aan die klim. De één laatste van de dag. Kruiswijk een beetje achteraan. De groep wordt aangevoerd door die twee van Frances Deschieu. Hoogeland rustig in het midden nu. Hij heeft zich kunnen bedaren tot nu toe. Mollemaan zit er. Ten Dam oogt goed. Ten Dam oogt sterk hoor vandaag. Taai. Het is niet misschien de grootste afmaker van de vier Nederlanders die in deze groep zitten. Maar vandaag maakt hij op mij tot nu toe de taaiste indruk van het kwartet. Ze zijn aan die klim begonnen. En ik zei net dat er wat minder mensen langs de weg stonden in Zwitserland. Nou, dat heb ik geweten. Want inmiddels zijn alle Zwitsers zo'n beetje naar buiten gekomen. En hebben ze zich hier langs de weg geposteerd om de kopgroep toe te juichen. Eerst Kesjakov, dan die groep met die Nederlanders. En dan oppassen hoor het peloton, want dat zit er nog steeds niet heel ver achter. Oh, daar lost Steven Kruiswijk uit de tweede groep. Hij moet ze gewoon laten gaan nu, aan de voet van die klim. De versnelling vooraan en Kruiswijk past de hele dag in de aanval. Net zoals Jens Voogt en hier breekt het Gio. Aanval daar van Kevin de Weert. Hij is de man die eigenlijk het tempo opschroeft. En hij krijgt Kieselowski met zich mee. De ploeggenoot van Kessiakov. Die gaat natuurlijk mee als bewaker voor die vlucht van Kessiakov. En dan zie je dat uh, Mollema en uh, ten dat die nog met uh, de moed en wanhoop uh, kunnen proberen bij te blijven. Maar het is lastig hoor in die klim. En inderdaad wat jammer dat Kruiswijk er dan af moet. Maar die heeft al veel krachten verspeeld in deze etappe. En vergeet het niet, hè, die is hard gevallen in uh, de eerste week. Heeft uh, last gekregen van zijn. Zijn heup. Niet alleen schaafwonden, maar echt hard op zijn heup gevallen. In het peloton nog steeds de mannetjes van uh, ja, de, groene, de groene trui. En uh, de mannetjes zelf ook in het uh, groene pak. De mannen van Liquigas. Zij maken tempo. Achterstand van het peloton op Kessiakov. 3 minuten 22, 1 minuut 45 is de achterstand van de achtervolgende groep. Ja, dat uh... ja, was de pressie. Spans Tour de France. Wat een finale weer. Ja. van de Rivers Triggerfinger. We gaan weer naar de Tour, want we hebben de luxe van vier Nederlanders mee vooraan, Gio. Ja, lekker is dat. Vier Nederlanders in de achtervolgende groep op Kessiakoff. Kessiakoff dus aan de leiding, dan een groep op 1 minuut en 26 daarachter. En daarachter weer het peloton, waar nu toch echt de een na de ander eraf gaat, hoor. Want we zijn daar begonnen aan die klim, de Cote de la Cacquerelle. Dat is de klim waar we nu tegenaan rijden. Een call van de tweede categorie. Maar wel een hele gemene hoor. 7,6% is het. Hey, en ik kijk in het gezicht van Steven Kruiswijk. Die heeft moeten lossen uit die achtervolgende groep. Die wordt nu opgeslokt door het peloton. Het peloton dat op 3 minuten en 16 zit van de koploper. Maar op minder dan 2 minuten zit van die achtervolgende groep. Joris, wat is er nog over van die Nederlanders in die achtervolgende groep? Oh, dit wordt steeds minder hoor. Het is zo jammer. We hebben Kruiswijk dus net opgeraapt. En toen ging vervolgens, heel jammer, Bouke Mollema overboord. Hij kon niet meer met die andere mannen mee. Nu gaan we verder. Lijken oprapen. Nerts is een Duitser. En dan komen we helaas nu bij Hogerland. Maar die knokt nog op zijn goede manier. Hij is ook taai. Hij zit in het wiel van Chris Anker Seurissen. Daarvoor K3. En daarvoor de laatste Nederlander in de spits van de wedstrijd. Ten Dam Die zijn karretje heeft aangehaakt bij David Moncoutier. Dit gebeurt dus allemaal op ruime afstand van de koploper in de wedstrijd. Dat is natuurlijk nog steeds Ketsjakov. Daar zit deze groep achter die steeds kleiner wordt. Hogerland maakt nog wel een fitte... Scherpe indruk, maar hij heeft nog een gat van 15 meter naar het achterwiel van Chris Anker Seurissen. En daarvoor dus Ten Dam die aangehaakt heeft bij David Moncoutier. Wat een slagveld. En hierna komt nog een klim. Eentje van de eerste categorie. Andy Murray had een uurtje nodig voor een droomstart. Hij won de eerste set. Hoe ziet de tweede uur eruit op Wimbledon? Marcelle Meske. Ja, twee gelijk. Het is uh, interessant, want Murray speelt goed. Speelt vooral de belangrijke momenten goed. Hij heeft vier breakpoints uh, tegengehad. Hij heeft er drie kunnen wegwerken. Zelf heeft hij twee breakpoints gehad en hij heeft ze alle twee gemaakt. Dus wat dat betreft kan je zeggen... de belangrijke momenten zijn tot nu toe voor Murray. Murray eerste set 6-4, nu 2-2. Maar Federer serveert en het staat uh, 15-30. Murray met een flitsende voor. Het gaat naar het net. Komt zijn smash, die is goed en hij komt op breakpoint. Het wordt 15-40. Ja, het is het perfecte scenario voor Andy Murray. Eerste set gewonnen. Zijn allereerste set in een Grand Slam-finale. En je ziet dat lift hem in motivatie, in, in spirit. Hij staat geweldig te tennissen. Die 15.000 toeschouwers, die zich trouwens heel netjes gedragen... ook richting Roger Federer. Ja, hoe wil je anders? 16-voudig Grand Slam-kampioen. Maar nu dat breakpoint. 15-40. Federer aan service. Neemt eventjes de tijd. Dat is uh, bijzonder. Want meestal is het uh, tik-tak en uh, hij staat er weer. Daar komt de service. Is goed. Naar de voorhand van Murray. Voorhand uh, Federer. Voorhand Murray. Komt eraan pasing. De volley van uh, Federer. De lob van Murray. En de smash van Federer is goed. En zo wordt dat eerste breakpoint afgewerkt. Het is dus uh, twee gelijk. 30-40. Murray heeft nog een breakpoint. Maar uh, het uh, wordt uh, mooi weggewerkt door Roger Federer. Die speelt hier in zijn achtste finale achtste finale en de vorige zeven, daar verloor hij drie keer de eerste set. en ging uiteindelijk nog met de buit er vandoor. De enige wedstrijd die hij in de finale verloor op Wimbledon was tegen Rafael Nadal. Tweede breakpoints wordt inmiddels ook weggewerkt. Het is dus 40 gelijk. Breakpoints weg, kansen voor Murray weg. 40 gelijk, 2-2, tweede set. Het is bijna twee minuten over half vijf. We gaan naar de hoofdpunten van het nieuws. Hier is Mark Visser.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 In Spanje zijn opnieuw mensen opgepakt voor het maken van vervalsingen... en het verkopen van die schilderijen. En ook zijn er 60 nepkunstwerken van onder andere Picasso. Er zijn 9 mensen opgepakt, allemaal uit Spanje. Gisteren maakte het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken al bekend... dat er 4 handelaren waren opgepakt voor het verkopen van een nep-Picasso... met vervalste echtheidsdocumenten. En of die vier te maken hadden met de 9 die vandaag zijn opgepakt, is niet duidelijk. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. ANWB-verkeersinformatie op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... staat bij Muiden 3 kilometer. Een aanreding op de A12 Arnhem richting Utrecht... tussen de knopende Waterberg en Grijsort 4 kilometer. Bij Grijsort is de rechte reishoop dicht. Daardoor loopt het ook vast op de A50 Arnhem-Apeldoorn richting Arnhem... tussen Alfred Schaarsberg en knopend Grijsort 4 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Straks ook weer alle sporttweets op een rij met Ron Vergouwen. Wie weet gaan die we wel over de mannenfinale op Wimbledon. Of de Tour de France die zeven bergen moet verwerken op weg naar Zwitserland. En wie leidt nog steeds die koers? Die uit Zweden? Gio. Zeker, Frederik Kesjakov uit Zweden. Hij is 32 jaar geboren in Stockholm in Zweden. Het is nou niet bepaald een veelwinnaar hoor. Maar dit jaar sloeg hij toe in de tijdrit in de Ronde van Zwitserland. Want toen klopte hij de verzamelde concurrentie tot ieders verrassing. Kesjakov die vroeg in het seizoen ook al in vorm was in de Tour de Oudvaart. Dan praten we over 19 februari. Helemaal in het begin van het seizoen. Nu nog steeds goed is. Hij rijdt op kop. Heeft een voorsprong van 1 minuut. Minuten en acht seconden op twee achtervolgers. Tony Galopin, ploegmaat van Frank Sleck van Radio Shack. En dan die verrassende Thibaut. Pino, de man van Française Dejeu, die overgebleven is in die kopgroep. En zij komen op dit moment boven met een achterstand van 58 seconden op Kessiakov. Dan zijn zij bovengekomen op die Côte de la Cacarelle, De ene na laatste klim in de wedstrijd. En daarachter is het inderdaad een slagveld. Het peloton trouwens op drie minuten 30 seconden. Ik zie nog steeds de groene trui van Peter Sagan daar nog heel erg goed zitten. Hij gaat goed mee bergop, maar inmiddels gelost, uh, Raphaël Walt. De man van Vacan Soleil. Tony Martin is eraf. David Miller, David Zabriskie en Boas Hagen. Want die heeft zich helemaal kapot gewerkt voor Bradley Wiggins. 3.31 voor het peloton. Daarachter Robert Geesing. Daarachter de andere geloste, de bus. En ik zie nu dat Bouke Mollema wordt ingelopen door het peloton. Armen in het verband. Hij gaat nog even recht zitten. Strekt even de rug. Waarschijnlijk wat stram door die valpartijen. Maar daarachter dus. Achter dat, die Solist en dat duo, Joris. Wat rijdt daar allemaal nog aan Nederland? Daar rijdt nog één Nederlander eigenlijk dus in de spits van de wedstrijd. Dat is Laurens Stendam. Hij was de sterkste man. Hij kwam denk ik net als derde boven zojuist met een groepje achter hem. In zijn wiel zat Moncoutier, Chris Ankerseurse, Kern, Kadri... en de ploegmaat van de koploper Kizalovski de Kroaat. Dat is de groep die dus achter de eerste drie mannen in de koers zit. En... De Nederlander daarachter, Johnny Hoogeland, ja, die plaatste nog één tussensprint. Hij deed zijn uiterste best om nog te kunnen terugkeren bij de mannen daarvoor. En dat tussensprintje, daarmee nam Johnny Hogeland wel heel veel risico. Want het blies, denk ik, zijn benen op. Het lukte hem bijna, maar het lukte hem niet. En toen viel hij ook volledig stil. Ook Johnny Hogeland gaf zich gewonnen. Nu pakt Tendam een bidon aan uit de ploegleiderswagen. Hij kan een welverdiende slok nemen. En in deze afdaling op weg gaan naar de laatste beklimming van de dag. En dat is er eentje van Eerland. Eerste categorie. Andy Murray tegen Roger Federer. Die in jouw laatste flits twee breakpoints had weggewerkt. Maar er stonden nog wel 40 gelijk, Marcella Mesker. Ja, maar daarna heeft hij het netjes afgemaakt. Dus uh, Roger Federer, die alweer zijn 24ste Grand Slam finale speelt... die maakte het uh, af en uh, kwam op een 3-2 voorsprong. Maar de volgende service game van Murray is zojuist afgelopen. Op Love wint Murray zijn service. Het staat dus drie gelijk. Murray uh, zie ik uh, als een speler met geloof. Als uh, iemand met uh, veel vertrouwen op de baan. Heel positief. En uh, zoals het er nu voor staat, geef ik hem eigenlijk goede kansen. Set 1, 6-4 voor Murray. En nu drie gelijk. Tweede set. Radio 1 Sportzomer Tweet. Tweet, Twitter over Wimbledon, over de Tour en wellicht ook over andere sporten deze zondagmiddag. Gewoon ja, vervrouwen. Er, er de... wordt uh, over van alles getwitterd. Laat ik maar beginnen met, uh, met Wimbledon. Ja, Federer versus Murray. Maar de vraag is, wie gaat er winnen? Nou, Boris Becker die zit ook op het puntje van zijn stoel. Hij tweet: The final today. Federer versus Murray. The question is, who will win? Nou, Boris, bedankt voor deze fantastische Twitter-bijdrage. Helene van Rooijen, die zit momenteel ook met het zweet tussen haar borsten te kijken. Ze, ze tweet: Come on, Andy. Oh, I love my little underdog. Oké. Okay. Frank de Boer die zit ook voor de buis en die heeft geen idee wie er gaat winnen. Dus hij vraagt op Twitter maar gewoon advies aan iemand die er wel verstand van heeft: John van Lottem. En die zegt heel stellig: Federer. Nou, niet alle tennisfans en oud-tennissers uh, zijn met uh, Wimbledon bezig. Raymond Sluiter die zit momenteel in Las Vegas voor een pokertoernooi. En die twittert dat dat niet heel erg goed gaat. Maar het shoppen met zijn vriendin Fatima gaat wel erg voorspoedig. Nou, gelukkig. Dan Clarence Seedorf. Zoals bekend is hij overgestapt van AC Milan... naar de Braziliaanse club Botafogo in Rio de Janeiro. Nou, gisteren was zijn officiële presentatie aan de fans van de club. Zijn aankomst in Brazilië zorgde voor nogal wat hysterische tafereelen, Maar zijn officiële presentatie bij het stadion van gisteren... overtreft dat nog eens een keer. Nou, op YouTube is een, een filmpje te zien hoe dat precies ging. Dat gaat als een lopend vuurtje Twitter over. Ik zal een stukje laten horen. te zien op de webcam. Het ziet er heel mooi uit. Hij landt met een helikopter naast het stadion. Mooi wit overhemd heeft hij aan. Hij loopt met een legertje beveiligers het stadion binnen. Wordt geflankeerd door een paar kinderen. Massas, confetti, vlaggen, vuurwerk, ovaties. Overal ballonnen met Cedors naam erop. Emotionele speech. Fantastisch allemaal. Um, nou, journalist uh, Jelle Brand Korsiers, die twittert ook, die heeft het gezien en die zegt, wauw, alles klopt hier, licht, regie, timing, Seedorf zelf, kijk, zo presenteer je je nieuwe trainer. Nou Jelle, uh, Seedorf is gewoon speler hoor, <lacht> trainer is hij nog niet, maar inderdaad, misschien ook een leuk idee om Louis van Gaal zo binnen te halen gaat vast lukken. Dan uh, voetbaltransfernieuws dat ook de twitteraars vanmiddag nog bezighoudt. Uh, het is al bijna 23 keer, bijna aangekondigd. Maar nu is dan de kogel toch echt officieel door de kerk. Ajax ziet Jan Vertongen, die gaat naar Tottenham Hotspur. En uh, Ajax krijgt er minimaal 9 miljoen voor. Hij uh, wordt van alle kanten gefeliciteerd, onder andere door Siem de Jong. En Jan twitterde zelf ook nog even een eerste reactie. Hij zegt, Ajax heeft mij gemaakt als voetballer en Amsterdam heeft mij gemaakt als mens ja, coffeeshops, red light district, fietsendieven. Wie is er niet groot mee geworden? En tot slot nog even de tour. Het is, uh, het is echt weer om lekker met de radio of uh, met de tv de tour te volgen. En uh, daarover te twitteren. Veel geschokte reacties op uh, de val van uh, Sanchez. Uh, inmiddels ex-gele truidrager Fabian Kans, uh, Kanslager... die twitterde vlak voor de start ook nog even. Hij zegt, ik ben trots en blij... dat ik vandaag, vandaag mijn uh, thuisland Zwitserland weer mag betreden. En ja, als je dan die gele trui moet afstaan, zoals hij gisteren moest doen... Tja, dan kun je, al was het maar voor je eigen gemoedsrust... Uh, nog altijd even een record zoeken om positief te blijven. Nou, kanselaren die twittert dus vrolijk verder. Ik heb alles bij elkaar 28 dagen de tr gele trui aangehad. Dat is een record voor een niet tourwinnaar. En ook dat maakt mij trots, want dat is toch geschiedenis. Waarop een blijkbaar grote Belgische uh, Eddy Merckx-fan vanuit twittert... Nou, ik ben toch echt trots op Eddy Merckx die en de Tour heeft gewonnen... en de gele trui 96 dagen heeft kunnen dragen. Tja, je hebt recordhouders en je hebt recordhouders. Tot zover de tweets. Morgen meer tweets rond de klok van 12 uur... en reageren kan via hashtag R1 sportzomer Zomer. En roemvrouwen, dank weer. En kijk mee op met de webcam over radio1.nl. Dan gaan wij even naar Ed van der Bent, Ed... want jij kijkt naar de echt eh, grote mensen met de grote paarden... die strijden om de hoofdprijzen. Heel veel geld. Het is totaal 350.000 euro wat uh, klaar staat en 110.000 voor de winnaar. En dat is ooit een keer gelukt dus aan uh, drie Nederlanders. De laatste was uh, het paard Sam van Albert Zoer. En dat was zelfs zonder barrage. Want dat was uh, toen de enige combinatie die na twee ronden foutloos bleef. Nou, we zijn benieuwd of er nu een barrage komt. Want we zijn bij de tweede van de zeven deelnemers die uh, nu op het uh, startgedeelte uh, staan van de tweede ronde. Die foutloos waren in de eerste. En dat betekent dat er nu nog met één sprong te gaan voor Michael en Gik Amai een barrage kan volgen. En die volgt er, wat hij is foutloos binnen de toegestaande tijd. En dat is wat het publiek toch eigenlijk hier wel wil. Die 45.000 toeschouwers die al nu al kaarten voor de komende twee jaar kunnen bestellen. En dat is alweer bijna uitverkocht. Zeker voor die hoofdtijddagen, zoals hier de, de zondag. En dan krijgen we straks nog een abschiede Nationale Met 45.000 mensen die met een wit zakdoekje naar de vierspanners, de eventers, de dressuurhouders en de springers zwaaien ook naar onze Nederlanders. We hebben nu nog vijf te gaan, waaronder... Mee wat is Michaels Beerbaum met een 9-jarige merrie. Heel jong. En natuurlijk Loeper Beerbaum, die we tippen met zijn even, eveneens 9-jarige merrie, De achtste etappe is 157,5 kilometer lang. De laatste 20 kilometer zijn nu ingegaan. Joors van den Berg en Gio Lippens. Het laatste colletje is begonnen de klim. Na de top van dat laatste colletje helemaal niet zo lang. 3,7 kilometer, maar wel gemiddeld tegen 9,2 procent. En dat is toch echt heel erg stijl. Kessie -Jakov is inmiddels aan die klim begonnen. En er zitten stukken tussen van 15 procent. En vlak voor de top zo'n beetje in de laatste kilometer van de klim... krijgen ze ook nog eens een keer een stuk van 17 procent voor de kiezer. Terwijl het peloton inmiddels bezig is aan de afdaling. Nog steeds de mannen van Liquigas die het tempo maken. Bradley Wiggins die daar ook attent mee rijdt. Natuurlijk ook de gele truidrager. Ja, Bradley Wiggins, maar natuurlijk ook Cadel Evans, die daar attent mee rijdt. En Kessiakoff, die rijdt echt voor zijn leven. Die wil hier die etappe pakken. Schokschouderend rijdt hij tegen die berg op, op dat steile eerste stuk meteen al. Het is maar kort, zou ik tegen hem willen zeggen. Daarna dan weet je, net gevaarlijke afdaling, maar wel een echte afdaling. En dan uiteindelijk in die straten van Perontrui. Dan kun je het afmaken. Dan rij ze ook nog even tot dat middeleeuwse centrum erachter. Galopin en Pinot. En we hebben Gal Calopin hebben we wel een paar keer genoemd. Maar nog niet eens gezegd dat hij best goed kort staat in het klassement. Hij staat op 3 minuten en 13 seconden van de gele truidrager van Bradley Wiggins op de 19e plek. Pinot kan ook goede zaken doen. Die staat 28e op 4-0-7. Dat zijn dus mannen die aardig kunnen klimmen in dat klassement. En Galopin, ja, misschien wel de nieuwe kopman van Shack. Nu Frank Slek door het ijs is gezakt. En gisteren ook Andreas Kleuden niet de allerbeste dag had in zijn carrière. Het peloton op 3 minuten 11. Zij verliezen dus uh, dik twee minuten op die twee achtervolgers. Maar ja, wat zit er allemaal nog tussen, jongens? Daar tussenin zit nog steeds die groep met daarin een heel goede Laurens Stendam. En je had het net over een afdaling. Nou, wie er net een bliksemachtige afdaling heeft gereden, dat is Johnny Hogeland. Hij kwam ineens langs Soeve met Nerts en met de Belg de Weert. We moesten aan de kant, want Hogeland ging opnieuw aansluiten bij de groep met Laurens ten Dam erin. Waaraan nu aan de achterkant Moncoutier zit, want ook zij zijn aan de achterkant die laatste klim van de eerste categorie begonnen. Daarvoor Kern, dan Nerts, dan in het midden. Zij, schouder aan schouder, de Nederlanders, Ten Dam en Hogeland. En zij zien dat vooraan drie man een klein gaatje geslagen hebben. In die tweede groep dus, zal ik maar zeggen. Kieselowski klimt het best, dat is een ploegenoot van de kop. Loper in de wedstrijd, achter hem Chris Anker Seurissen... en van dus R zit daar dan nog K3. Maar de verschillen zijn niet groot. Ten Dam blijft kalm en lijkt het gat nu weer te gaan dichten. Hogeland dus terug in die groep. Hogeland heeft goed gedaald... En zit nu nog steeds veilig in dat groepje. Bart Voskamp, uh, we kijken natuurlijk naar deze etappe... en wie deze etappe gaat winnen. Nederlanders moeten helaas passen. Daar gaan we het straks denk ik nog wel wat uitgebreider over hebben. Toch even nog naar het klassement kijkend. Gaat er bij die grote mannen nog iets gebeuren op die laatste klim, denk je? Of denk je dat zij met elkaar en bijvoorbeeld Nibali... wat wil sprokkelen in de afdaling? Dat zou kunnen, want uh, ik, ik denk niet dat, ze nog, uh, dat Peloton niet meer voor de overwinning gaat rijden. Dus uh, als ze toch vol doorrijden... Nee, zo... maar onderling met elkaar. Gaat ja, daar precies, nog iets gebeuren? Ja, precies. Mick dus een... Evans, gaan die elkaar nog testen op die berg? Uh, nou, op de berg denk ik dat niet zoveel gebeurt. We hebben gezien dat Team Skyberg op het best is. Dus die, die, dat zal redelijk in evenwicht blijven. Maar ik kan me wel voorstellen dat in die afdaling bijvoorbeeld Nibali nog wel uh, iets zou kunnen gaan, uh, gaan doen. want. Uh, ik zie Nibali bergen op niet wegrijden bij, uh, bij Wiggins en, uh, en bij Vroom. Dus dan, dan zou het voor de afdaling zijn. Want ik zie ze ook nog niet voor de etappenwinst gaan. Dus dat zou het enige, het enige plannetje kunnen zijn wat er overblijft voor vandaag. In dat secondenspel wat zich vooraan nu ontwikkelt... want het zijn ook alle drie goede tijdrijders... of sparen zich in dat opzicht... morgen kunnen ze natuurlijk ook een grote slag slaan hè, ten opzichte van elkaar. Ja, maar dat, ja, goed, ik, ik, denk, ik denk zo... Uh dat je wel iets zult met, moeten proberen. Want Wiggins is natuurlijk de beste tijdrijder uh, van de drie. Dus uh, ja, Evans zal proberen ergens tijd uh, te, te moeten winnen. En uh, ja, dat zou misschien vandaag in een afdaling kunnen. Je moet altijd alert blijven, maar ja, Sky heeft een hele sterke ploeg. Dus uh, ik denk dat we na morgen wat meer weten. Over je afdaling gesproken, Bart. Ik wil het even met je hebben over die Kessie Jacob. Die hebben we nu al een paar keer die bergen zien afdalen. Die laatste klim is nu gaande. 3,7 kilometer en dan naar beneden. En dat doet u op een bijna angstwekkende manier. Ja, ik, ik ken de manier wel. Ik durf het zelf niet zo goed. Maar uh, dat gaat enorm veel sneller. Op trainingskamp ook wel eens uh, natuurlijk wat uitgeprobeerd. En Beschrijf dan... hoe hij dat doet. Ja, die, hij, gaat, uh, hij pakt zijn sturen uh, bovenop vast. Dus dan heb je aan de voorkant heb je zo min mogelijk uh, wind. En dan gaat hij met zijn kont op, het, uh, op de zitbuis zitten. Waardoor hij zich eigenlijk uh, heel klein maakt. Dus de, de oppervlakte die, waar hij tegen de wind in komt, is enorm, uh, enorm klein. En ik heb wel eens naast Mark Lotz in de afdalingen Rood gezeten. Dan maakte ik me klein op, op een traditionele manier. En Lotz zat ze op de zadelbuis. Nou, die rijdt zo bij je weg. Dus het, het helpt echt alleen ja. Er gebeurt er wat, dan, dan ben je het haasje. Want dan ben je kansloos. Je kunt niet Ja, Ja, je, kun, je kunt niet even dan je benen aan de grond zetten... of, of, uh, of een verstuurbeweging of een maken. Want ja, je hebt je stuur zo raar vast... en je zit zo vast tussen je fiets... dat dat, uh, niet, ja, dat lukt gewoon niet meer. Maar ja, die mannen die trainen daar wel op... en die zijn er blijkbaar van overtuigd dat het allemaal goed gaat. Gia roemde jou vooruitziende blik. Uh, kijk eens vooruit, naar voorbij deze berg. Als kerstin voorbij deze berg... Uh, als nog steeds de voorsprong heeft die hij nu heeft... gaat hij dan de rit winnen? Ja, hij, hij gaat hard naar beneden. Dat hebben we al gezien. En, uh, goed, de twee erachter die zitten ook hem op de hielen. En die moeten in principe iets frisser zijn. Want uh, die koploper die is ondertussen wel een beetje uitgestreden. Maar uh, ja, hij valt ook niet echt stil. Dan gaan we weer terug naar de koers. Joris van den Berg, Gio Lippens. Want uh, wij kunnen het erover hebben, maar wat gebeurt er allemaal? Het wordt spannend vooraan en het wordt spannend aan de kop van het peloton. Laten we met dat laatste maar eens even beginnen. Want daar zagen we Jelle van Endert op kop rijden met Jurgen van Den Broek in zijn wiel. De Belgen, de Vlamingen, die willen gaan toeslaan in deze etappe. Misschien wel even wraak nemen voor dat pechgevalletje van gisteren. Jurgen van der Broek die aan de kant van de weg terecht kwam. Ketting eraf en toen uh, toch kostbare minuten verloor. Maar vooraan wordt het ook heel erg spannend hoor. Want uh, Pinot komt dichter bij Kessia Het verschil is nog maar 32 seconden. Kessia Ziet er nog redelijk uit als je karm kijkt. Af en toe staan op de pedalen op dat steile stuk. Nog 17,8 kilometer terrein Maar die Pinot dat jonge mannetje uit de Elzas uit de Voorgezen. Ja, die komt er toch echt goed aan hoor. Hij is pas 22 jaar. Hij woont in Luren. Daar zijn we gisteren langs gekomen op weg naar La Planche de Belleville. En ik denk dat zal hij toch op zijn thuisterrein ook wel goed hebben gereden. Nou, gisteren was hij gewoon 15e in die etappe. Op 1,24 van Christopher Froome. En het is een goede coureur hoor. Al uh, goede topklasseringen gehaald dit jaar. In de ronde van Zwitserland. In de ronde van Romandië. In de Tour de oud Het is een mannetje die kan klimmen. Hij heeft ook de Settimana Lombardia gewonnen. Dat was vorig jaar. Helemaal geen verkeerde renner. Hé, hey, kijk eens aan. Peter Sagan moet eraf. Aan de achterkant van het peloton. Kessiakov dus in strijd met Pino. 24 seconden nog maar het gaatje. Daarachter Gallopin. Die heeft moeten loslaten. En Joris, wat zit daar dan weer achter? Daarachter is dat groepje meteen weer kleiner geworden. Op dat grove asfalt van deze klim. Wat een rotklim, zeg. In het begin heel steil stukken en daarop moest Hogeland, hoewel hij het toch probeerde hoewel die krachtig oogde met die benen van hem, die glimmende benen met die opzwellende spieren, die kuiten hij moest ze laten gaan, Johnny de strijder met de handen midden op het stuur, maar hij keek slim, hij weet er komt hierna weer een afdaling en dan is het vlak naar de finish, dus er zijn nog steeds kansen, nu in dat groepje voorop ten dam, hij leidt de dans met Seurensen in zijn wiel, dan Moncoutier, dan een spartelende Kieselowski, dat is dus de Horzel die ze kwijt willen, want die Kieselowski doet geen trap te veel. Immers, zijn ploeggenoot, Kersjakov rijdt nog altijd aan de leiding. En K3, die twee lijken er af te gaan. Dus rijden achter de twee mannen aan de leiding. Nu nog drie man. Ten Dam, Seurensen en David Moncoutier. En een heleboel Zwitsers in bolletjes truien langs de kant van de weg. Et voici une formidable chanson française. Combien de fois faut-il Vous le dire avec style Je ne veux pas sortir au baron Non, non, non, non Ça commence à me plaire je ne veux pas quitter mon salon non non Is Familia Jordana, no, no, no, no. De laatste keer in de sport, Tom van, die Zijn graag, we wel, maar ja. we gaan er naartoe weer. <laughs> we gaan er naartoe want dat <laughs> toch van de laatste Wij laten Haasie ons gek maken, toch? <laughs> zo is het, Gier, geen gang. Zo is dat. We hebben een nieuwe leider in de wedstrijd. Uh, het is uh, Pinot die aan de leiding is. Uh, de man van uh, Française des Want hij rijdt uh, zomaar weg bij kessia En dat is toch uh, heel erg opvallend, hoor. Deze jongen die zo goed rijdt in deze tour. Ik zei het net al, Thibaut Pinot. Een goede klimmer. En ik uh, ben benieuwd of hij ook een goede daler is. Dat zal haast wel als je daar in de Vogese geboren bent. En uh, je kunt daar altijd te trainen als jongeling. De voorsprong die hij heeft op de gele trui dragen op het algemeen klassement op de peloton dus is 2 minuten en 5 seconden. Dat wordt wel minder dankzij dat werk van Jelle van Endert en Jurgen van der Broek. Thibaut Pinot dus niet te verwarren met twee bijna naamgenoten in het peloton. Cedric rijdt in zijn ploeg. Pinot, maar dat schrijf je weer met EAU. En Jeroen Pinot rijdt bij Omega Farm of Omega Quickstep. Dat is de andere Pinot. Maar Pinot aan de leiding. Vlak daarachter Kesiakov. Hij is bijna boven. We nemen het nog maar even mee. En dan gaat hij toch goede zaken doen, ook in dat bergklassement. Hij komt hierboven op de Col de Lacroix nu. En dan kunnen we de verschillen gaan noteren. Vlak erachter dus Keziakoff, dan Tony Gallopin. Ja, Joris, jij zit inmiddels achter Keziakoff, denk ik. Dat klopt, we zijn Galopin gepasseerd. Die maakte niet echt meer de indruk dat hij bergop nog heel veel naar de bij ging komen. Maar ik denk bergaf dat er nog heel veel kan gebeuren zometeen hoor. Want daarachter zit ook nog een aantal goede dalers. En dan achter Galopin zit dus dat groepje met als grote animator Laurens ten Dam. De man met de ongeschoren kaken. De man met de wat ruige blik in die felle ogen van hem. Hij zag er sterk en overtuigd en strijdbaar uit. In tegenstelling tot de twee andere Rabo-renners die in de kopgroep zaten... Kruiswijk en Molleman, die waren eerder al leeggepierd. Uh, hij heeft een goede dag ten dam, dat blijkt zeker. En ook nog steeds in dat groepje, de Belg Kevin de Weert. Zo gaat het allemaal nu, zometeen suizend hard naar beneden. Op weg naar die laatste beklimming. Naar de finish bedoel ik, excuus. We gaan terug naar Gio. Ik zie het peloton, Jurgen van der Broek die daar sleurt... Cadel Evans in het wiel, Nibali, dan de gele trui van Bradley Wiggins... ...dan de bolletjes trui van Christopher Froome. Ik dacht heel even dat het trio van Radio Shack... ...daar zal Frank Sleck toch ook bij zitten. Dat hij moest lossen, maar dat gebeurt niet. En ook Menshoff zit daar nog aan het laatste wiel. Dat zijn de, de mannen die los zijn van de rest van het peloton. Ik ben benieuwd of ze dadelijk in die afdaling echt vol doorgaan. Zij rijden op 1 minuut en 40 seconden van de koploper van Pino. Stand in de wedstrijd dus Pino, dan Kessiakoff... Dan Galloper, dan een paar mannetjes ertussen, als die tenminste al niet opgeslokt zijn. En nu gaat Jurgen van der Broek nog even aanzetten, zeg. Pot Dori, hij probeert dat toch nog even een gaatje te slaan. Maar hij komt in elk geval hierboven, Jurgen van der Broek, met Evans in het wiel. Nibali dan, en dan de gele trui dragen. Wat een mooie afdaling gaat dat zo meteen worden. En een mooie rit in die achtste etappe. Is het ook een mooie finale op Wimbledon, Marcelo Mesker. Ja, het is een prachtige finale. Het staat 5-5 in de tweede set. En Murray speelt steen goed, hoor. Hij dringt aan. Hij slaat die ballen hard. Hij serveert goed. En Federer heeft het erg moeilijk. Overleefde in de tiende game twee breakpoints. Nu opnieuw juice op zijn service. 5-5 dus tweede set. Goede service. Return goed van Murray. Voorhand nu winner van uh, Roger Federer. Die komt op uh, voordeel. Kan op uh, 6-5 komen. Maar je ziet het verschil met die eerste set. Daar had uh, Murray voor zijn service games uh, ruim zes minuten nodig. Om ze te winnen. In de tweede set is dat de helft. Ruim drie minuten. Hij speelt veel love games of verliest één puntje. Hij heeft het vertrouwen. Hij is positief. Service van Federer nu uit. Kan de, de Zwitser op 6-5 komen? Hij moet natuurlijk deze set winnen. Want hij staat een set achter. Hij wil niet twee sets tegen 0 achter komen. De, de tweede service is goed. Beetje matige return van Murray. Daar kan hij niet blij mee zijn. Maar goed, niks aan de hand. Het is 6-5 voor Federer in de tweede set. En zo naderen we dus langzaam de slotfase van deze set. Even snel naar Ed van der Bent in Aken. Ed, er kwam een barrage. Wie zit er erin? uiteindelijk? Nou, een lichte terug voor degene die dat poogde. Niks Kelten, Katrien Olfow, Loetke Beerbaum en Laura Kraut. Allemaal een foutje of zelfs een tweede zoals Loetke Beerbaum. Maar wie in de barrage komen, dat zijn Thomas Vos, Michael Whittaker... en de oud is hier in 2005, is Michaels, Beerbaum. En ze rijden achterin volgens een hengst, een ruim en een merry. Bart Voskamp en de Tour de France zagen we die Kessie Jacob. Net worden ingerekend vlak voor de top van die laatste beklimmer, die Pinot. En daarvan je zei van, nou, erop en erover. En dat deed hij. Heel slim. Ja, het is natuurlijk heel fijn als jij uh, op de klim iemand uh, kunt laten staan. Want in de afdaling iemand los is lastig en dan gaat hij in je wiel zitten. En da dan moet je maar kijken of je wel vol door kunt rijden, uh, kunt rijden. Of dat je iemand later nog kunt lossen of kunt kloppen in de sprint. Als je alleen bent en je kunt vol doorrijden, dan, uh, dan is het gewoon blind naar de finish. En dan heb je alleen met jezelf te maken en uh, je voorsprong te verdedigen. Niet meer met een tegenstander. Precies, want het wordt mentaal sterk voor jezelf. Maar vooral voor de tegenstander om te laten zien van joh. Uh, jij ligt nu gewoon achter mij. Ja, die, en uh, dat is gewoon heel belangrijk. En uh, ik ben heel benieuwd in de afdaling, want er zal het een en ander gebeuren. Want uh, Van Likigas reizen natuurlijk heel, heel hard op kop voor, voor Nibali. Dus ja, het zal wel een huiveringwekkende afdaling momenteel zijn. We stellen het nieuws van vijf uur allemaal even uit vanwege de aanstaande finish. Want het is nog wel elf kilometer, Gio, maar dat doen ze hard hè, vandaag. Nou, dat doen ze heel hard hoor. Want die afdaling, dat is er eentje. Kessiakov die ging net bijna de mist in of de vangrail over. Want hij uh, verremde zich in een bocht. En uh, je zag hem zo een paar keer wegslippen, Maar hij kon zich nog op de been houden. Kwam uiteindelijk wel met de wielen in de berm. En kon toen weer de weg opwippen. Net voor die vangrail langs. En uh, dat betekent dat hij uh, toch uh, problemen had met die afdaling. Pinot nog steeds aan de leiding. Kessiakov in de achtervolging. Calopin moet daar nog ergens zitten. Daarachter misschien nog wel Tendam. We krijgen geen informatie meer van de mannen die daartussen zitten. Maar we zagen ook wel dat Nibali als een duivel aan het dalen was. Natuurlijk, dat kan die Vicenzo Nibali. op. daar gaat hij hoor. Wat een daler is dat. Hij krijgt Christopher Froome met zich mee. Froome is de man die kan achtervolgen en dan een gaatje naar Bradley Wiggins. En zie ik daar ook nog Jurgen van der Broek en Cadel Evans daar achter zitten. Het is dalen alsof je leven ervan afhangt. Ja, Nibali doet dat graag hoor. Die weet dat dit gewoon zijn terrein is. Die neemt wel eens af en toe een risicootje te veel. Maar je moet af en toe gokken toch om in het leven iets te bereiken. Joris. Er moet continu gegokt worden op dit moment. Gokt Kesjakov erop dat hij weer bij Pinot gaat komen. En dat zal voor beide goed zijn. Want ze zijn inmiddels bijna beneden. En de wind begint weer een rol te spelen. En dat is niet fijn als je in je eentje zit. Na zo'n lange dag met al die beklimmingen. Ik raakte net zelf even de kluts kwijt. De tel kwijt. Zeven keer bergop vandaag. En dat hebben we dus nu allemaal achter de rug. Het is één zuizende lijn naar beneden. En vlak nu naar de finish met twee man in de aanval. Wat een heerlijke etappe is dit. Er is gestreden ook door vijf Nederlanders. Van wie ten dag... Het uiteindelijk het langst vooraan in de spits van de wedstrijd uithield. Nog 10 kilometer voor Pino en Kesjakov, Maar daarachter komen ze als hongerige wolven nabij. Bart Voskamp, we kijken allemaal naar een prachtige etappe. Nederlanders hebben het geprobeerd, maar de eerlijkheid gebiedt... ...door allemaal te zeggen, we worden geklopt op waarde. Ja, er, er valt niks op af. Te dingen. Het is natuurlijk fantastisch dat we uh, de beginfase hebben we bekeken. En hebben gewoon gezien dat ze, dat ze fantastisch werk deden. En op een gegeven moment geloof ik met vijf man in een kopgroep zit. Ja, dan doe je het gewoon goed. Maar we moeten eerlijk zijn dat ze op waarde zijn geklopt. Uh, ze, hebben alle, ze hebben allemaal alles gegeven. Maar ze zijn wel uh, te licht bevonden. Want de winnaar die komt uiteindelijk waarschijnlijk wel uit, uh, uit de vluchters. Dus dan is het wel zure als je dan uh, ja, niet mee kunt. Kershjakov is 32. Um, is natuurlijk een goede renner. Mag ik?